Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Het nieuwe datacenter van Google in Eemshaven... is mogelijk met smeergeld naar Groningen gehaald. Dat blijkt volgens het FD uit Stukken van Justitie in Amerika... en de dagvaarding door het OM van vastgoedman Rudy Strooyink. De zakenman zou maandag moeten voorkomen bij de rechtbank in Almelo. Hij zou worden verdacht van witwassen, omkoping, valszetting in geschriften... en lidmaatschap van een criminele organisatie. Met het datacenter van Google is 600 miljoen euro gemoeid... en de bouw ervan bood werk aan duizend man... Over twee weken wordt het geopend, zullen zo'n 150 mensen werken. De daling van de Nederlandse veengrond gaat de overheid miljarden euro's kosten... zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. De veengrond is instabiel, daardoor raken de komende tientallen jaren... gebouwen, wegen en kaders beschadigd. Dat adviesorgaan schat de totale reparatiekosten tot 2050... op ruim 5 miljard euro. Die kosten kunnen beperkt worden door bijvoorbeeld... bouwlocaties zorgvuldiger uit te kiezen en door het grondwaterpeil beter te beheersen. Zeker een van de twee doden die gisteren in Voorburg zijn gevonden... is om het leven gebracht. Een vrouw van 87 lag dood in haar flat. Het lichaam van haar zoon van 57 werd rond diezelfde tijd gevonden... in de buurt van de flat in Voorburg. Het is nog niet duidelijk waaraan hij is overleden. Bij een bomaanslag in de Zuid-Turkse stad Adana... zijn twee mensen omgekomen en 16 gewond geraakt. De bom ontplofte bij de woning van de gouverneur... Hij bleef ongedeerd en zei dat de aanslag het werk was van een vrouw. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Het weer in het noorden geregeld zon. In het zuiden is het nog bewolkt met vooral in Limburg nog wat regen. Maar later klaart het ook in het zuiden op. Het wordt hooguit 11 graden. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Morgen veel zon, minder wind, maar maximum temperatuur dan 7 graden. Dit was ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John de files met de meeste vertraging staan op de A2 vanuit Den Bos naar Amsterdam bij Utrecht-Leidse Rijn 3 kilometer, vertraging een kwartier. A4 Amsterdam richting Den Haag bij Zoeterwouden 6 kilometer, ook daar is de vertraging 15 minuten. Op de A12 Den Haag richting Utrecht bij Bodegraven 4 kilometer, kost je ruim 30 minuten. En de andere kant op richting Den Haag na een ongeluk bij Reewijk 10 kilometer. De linkerrijstrook is afgesloten, vertraging zo'n 20 minuten. Ook een aanrijding op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Oude Wetering, de file daar is 5 kilometer. De linkerrijstrook is afgesloten, vertraging bijna een half uur. En op de N11 van Leiden naar Bodegraven, voor de aansluiting met de A12 nog 3 kilometer, kost je ruim 30 minuten. Tot zover de verkeer. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Als je, dat, je hebt alles gelezen, zegt, je. Dus ja. heb je ook gelezen dat er aanpassingen geweest zijn... naar aanleiding van de eerste opmerkingen van Dernoske Veritas. En dat hebben we in het eh, als een addendum aan het rapport van... Eh, dat betekent een toevoeging. Ja, een toevoeging. Dus een extra ja. hoofdstukje toegevoegd. En dat hebben zij ook weer beoordeeld, eh, die toevoeging... in hun, eh, in hun rapport...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 Toeschietelijkheid om te zeggen van we gaan maar is eerst de, kunnen luisteren. Meestal minister of zijn het de ambtenaren die eronder zitten? Um, ik, dat vind ik moeilijk inschatten, want ik heb wel met ambtenaren gesproken, uh, zelfs op het hoogste niveau. En die zeggen: ja, nee, ja, begrijp wat je zegt. Ja, we moeten toch eens naar kijken. En de minister die zegt heel simpel: het hoort daar weer een andere bron. Ja, mijn ambtenaren hebben.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 Staat. Staat. staat nog steeds. Ja, ja. En de kelder. Ook. Van het gemeentehuis. Staat er staat ook heel veel in. Kun je bij benadering zeggen hoeveel stukken er staan? Uh, Liggen? Uh, aan, schilder Hangen? aan schilderijen hangt de helft. En dat zijn er uh, zo'n 260, 270. Dus we hebben in ieder geval 800 schilderijen. Ja. En uh, dat is van heel klein tot heel groot. En daarnaast uh, zijn er gigantisch veel uh, foto's. Dat, is echt, dat loopt in, in, in de 20, 25.000 die opgeplakt zitten. Of tenminste, ja. ergens in hoe ze zitten. In dozen. Keurig gerebuceerd. Ook allemaal te vinden op internet. En dan er zijn te er... Te vinden op internet? Dat alles, kom is, ik alles Ja, dan gaan we straks even okay, over. Oké, ja, dat is, dat is heel makkelijk. Goed, want dat wil ik even horen van je. <laughs> en dan, uh, dan hebben we ook nog een heleboel meubels. En die staan allemaal op het zolder van, uh, van het raadhuis. Keurig netjes genummerd.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 Wat er echt typisch Zandvoorts zou moeten zijn of zou moeten blijven. Maar ook wat er aan kunst is wat, uh, wat niet direct op Zandvoorts staat. Maar dit is niet alles wat er hangt? Hè? Want het, uh, je kan natuurlijk de, maar een gedeelte ja, ophangen. Ja, maar de, de, wat er hangt, dat zijn de grote stukken. Daar, daar hangt eigenlijk uh, zo'n zo 85 procent van. Jan, even en, eerlijk. Is het echt kunst? Is het mooi?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 Zijn er ook stukken waarvan mensen zeg maar, nu zeggen: van nee joh, ik heb toen stukken ingeleverd. En die zijn weliswaar van jullie, maar eigenlijk zou ik ze wel terug willen hebben of ik zou ze wel willen kopen? Nou, zo, zover is het allemaal niet. Nee, uh, niet. Nee, nee. Want. Jullie uh, zijn nog niet benaderd door mensen. Ook je. niet, ook niet. En, en mochten mensen ons benaderen, dan kunnen we er ook geen antwoord op geven. Want.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 daar moeten ze toch iets mee gaan doen. Ja, maar... Vroeger ging faisait... schilderijen in scholen en openbare gebouwen. Ja, maar daar komen ze van terug. Die leveren ze in. Die hebben ehm, die daar Die willen niet meer hangen. Ja. Uh, uh, mensen die in het raadhuis uh, een schilderij in de muur mogen hebben... die kiezen niet voor deze schilderijen. We bieden ze echt aan, we laten ze echt zien... Ja. Van, deze mag je ook ophangen, of deze mag je ook ophangen. Ja. Maar kiezen toch voor iets anders. Nou ja.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 Goedemorgen. Morgen, Patrick. Sorry dat ik hier lang zei. Hij mij... is zo stil, hij is zo rustig. <laughs> wat, wat ging er door je heen uh, toen, toen er opeens. Uh, uh, Zemermin werd genoemd? Nou ja, je, we, we waren de categorie winnaar, dus dan, dan sta je met z'n drie op het podium.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 Daar komen ook een paar honderd mensen op af. Uh, ik herinner me nog vorig jaar het Haringhappen. Dat was toch ook jouw dat ja, ja, was Ja, was ja. ook. Uh, dat, zat al, dat zat al acht jaar in, in, in, in, uh, in mijn geheugen. Dat ik denk van nou, dat moeten we een keer gaan flikken in Zandvoort. En dat was een enorm succes. Ja. Nou, en leuk met de collega's te, uh, samen te hebben gewerkt. En dit jaar weet je, dat kan je samen met de andere visboeren. Uh, uh,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 Dus weken zelfs daar aan mensen. de bron... Ja, wees daar ook mensen niet, maar ja, absoluut. Ja. Dat is uh, heel bijzonder. Dat, uh, ja, dat is heel bijzonder. Al, bu buiten het feit dat je de, het hele weekend de haring voor een euro aanbiedt... heb je maandag ook nog de wethouder die Ja, de wethouder komt langs, dus ik uh, moest eigenlijk op de tandartsstoel zitten. Dus ik ben blij dat hij me gered <laughs> heeft. Dat, die heb ik mooi met een mooi excuus kunnen afbellen. Dat is niet zo mijn vriend. Nee. <laughs> maar wat, dus, uh, wat gaat er maandag precies gebeuren? Nee, in media komen de, de, de, de kranten foto maken... De,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 Uh, okay. Op de dus juiste we, manier, vers, ja. vers ja, dus, aanleveren. Je had vorig jaar ook momenten dat je partijen pelgranalen in de loods had. Ja, maar dat, gewoon, dat, pelgranalen <laughs> zijn vreselijk duur. Vres, ja? ja, vreselijk.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 Ja, toch maar. Ja, maar die vischotels is het toch wel even een... Uh... Ja. Maar dat is een beetje, het komt wel weer goed. Ga je buiten uh, dit uh, weekend, zeg maar, de haring voor een euro. Uh, voor dit jaar heb je nog mooie acties uh, als ondernemer van dit jaar? Ja, we hebben nog genoeg <laughs> nog plannen. Oké. Okay, nou, dat gaat er echt Al aast Als er komen. iets bijzonders aan ja, komt, dan nee, horen dat, we dat graag. En dan willen we je graag... Ik even, volg ja. Sandra en dan hoor ik alles. Ja, ja dat is hartstikke leuk. Goed zo. <laughs> nou, Dank jullie wel. Ik ja, ben ja, nogmaals gefeliciteerd. gefeliciteerd. En trouwens, hij heeft wel de haring meegenomen. Ik heb haring meegenomen. Hè? Dat ziet niemand. Alhoewel, Casper heeft foto's gemaakt. Hè? Die heeft hij gezet op uh, Goedemorgenzand. Die gaan we zo goed meteen goed. Ja, we gaan hem uh, zo rond. Zo succes. Hey, Dank je wel. Bedankt. Dankjewel. En weer terug naar de volle stal Ja.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 Maybe once or twice And if I want to twice I me mean maybe a couple of hundred times So let me, oh, let me Redeem or redeem or myself tonight Cause I just need One more shot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 Lezers, uh, ja, lezers, luisteraars uit de regio uh, het horen. Zon, ja. hè? Dat we ook nog wat mensen uit uh, de omgeving... Haarlem buiten, en zo krijgen. Oh. Ons bereik is uh, kennenbeland. Uh, ja, nou ja, daar hoort uh, Haarlem ook bij. Ja, precies. Hè? Want als ik, als ik uh, het in de auto... En, en, en, nou, dan zit ik toch wel diep in Haarlem... wanneer het, wanneer het bereik ietsje minder wordt. Ja. Dus dat moet wel kunnen. Want via de krant gaat het helaas niet lukken... om mensen te bereiken. Ja, nou, toch is... Tochtblad niet. Nee, nee, nee. nee. nee die... Uh,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 Uh, en dat is dan 18, uh, 18 december. Okay. Dus dan maken we daar een, uh, een mooi uh, kerstconcert uh, van. Dus ja. een oproep nu voor de Zandvoeters Morgen ja. naar de Krocht. Ja, alle jazzliefhebbers en het komen. Ja. Zeker. En degene die de wereld door hebben gezien. Die weten hoe John Coltrane uh, speelt. En die moeten hier dan ook maar eens even komen luisteren. Niet dat dat daarop lijkt. Maar natuurlijk uh, okay. fantastische muziek.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 We hebben het al gezegd, uh, morgen jazz in Zandvoort uh, met Jan Wessels in Theater de Krocht. Het begint om 3 uur, entree 15 euro. En voor 9,50 kun je ook nog boerenkool met worst en een dessert uh, gaan ja. eten. Vervolgens uh, kunnen we ook morgen naar het Classic Concert met het Symfonieorkest Haarlem. Uh, aanvang 3 uur, uh, de zaal gaat over om half drie. En het kost 5 euro. En dan hebben we ook uh, zondag een rondje culinaire Zandvoort. In acht gelegenheden, het wordt best leuk...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 Rutte. Um, de presentatie, Irene de Jager. Uh, Pieter dankjewel. Jouwstra, goedemorgen. Dankjewel. Maar bovenal bedanken wij Hotel Hoogland. Floris Faber voor de koffie, thee en water. En de service die we hier altijd krijgen. Wij wensen alle mensen thuis een prettig weekend. Ja, het zal stormachtig worden, maar geniet daar dan ook maar van. Gewoon. Door de wind waardoor door de bomen. Precies. Makker staart u wild geraas. <lacht> wij danken u allemaal en tot volgende week. Tot een volgende keer. Dag.